Op 600 meter daar vandaan gebeurde daarna nog een ongeluk. Een brandweerauto die op weg was naar de aanrijding botste op een auto van Rijkswaterstaat waarmee de A15 werd afgezet. De medewerker van Rijkswaterstaat is naar het ziekenhuis gebracht. De zes brandweermannen op de wagen raakten niet gewond. Het betonnen omhulsel van de kernreactor in het Belgische Tianche, zo'n 50 kilometer van Maastricht, is beschadigd door erosie.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 Roemer reageerde in box meer op uitspraken van VVD-lijsttrekker Rutte... die woensdag zei dat de VVD links niet aan een meerderheid zal helpen. Roemer gaf daarop nu antwoord. Ik ga niet een rechtsblok aan een meerderheid helpen. Ik ga de VVD niet aan een meerderheid helpen. Nederland moet kiezen. Al dus Emiel Roemer. Het weer, afwisselend stapelwolken en zonnige perioden. Het is vanmiddag 18 tot 19 graden. Morgen vrij veel bewolking en vrijwel droog. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. WBN Verkeersinformatie files op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... bij Zaltbommel 4 kilometer door werkzaamheden. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek nog 8 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... voor knooppunt plein 2 kilometer. De rechte rijstroken staat dicht.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 Hans Smit. Goedemiddag. Dit is een keertje niet vanuit Carré. Daar zitten wij normaal. Maar Carré is helemaal afgeladen vol vandaag vanwege een open dag die daar wordt gehouden. Althans, die was tot één uur, maar nu zijn ze aan het stofzuigen. Dat konden wij even niet hebben een stofzuiger over de vloer. Dat moet je niet hebben terwijl je een radioprogramma aan het maken bent. Daarom zitten wij in de kroon aan het Rembrandtplein. Uh, wilt u langskomen, kom, kom even binnen als u toevallig op het gras zit van het Rembrandtplein. Dat is prachtig weer buiten, kan ik niet ontkennen. Aan tafel drie gasten nu. Henk van der Meijden en Richard Groenendijk. Die zitten hier vanwege Jabjum Jum, de musical. Uh, ook in carré momenteel, Richard. Ja, klopt. Het, het, iedereen zegt altijd dat het is een heel bijzonder theater om daar te staan. Uh, jij bent degene die ook als eerste, zodra het doek open gaat, daar staat. Ja, voor Legers het doek open gaat zo. Voor het doekje. Ja, het is wel heel bijzonder. Ja, ik, dat ja, is natuurlijk zo'n cliché, maar het is als je dat zeg Maar de, de, Jan en allemaal heeft daar, alle grote hebben daar gestaan. En het is, gewoon heel, het is het enige theater in Nederland, ik heb echt alle theaters al gezien inmiddels... wat je in het donker aan de contouren als je op het podium staat herkent. Het is, het is enorm en overweldigend. En het is een hele andere zaal, want het is natuurlijk een circus eigenlijk. Mm -hmm. Dus het is niet een klassieke Schouwburg-opstelling. Ja, ja het, ik vind het heel bijzonder. Ja, ja. Ja. Wat in het vorige uur hadden we een reportage over het borstbeeld van Paul van Vliet... wat is onthuld. Uh, Henk van der Meijden, wie, wie zou daar nog bij moeten komen? Van wie zou er nog een borstbeeld moeten komen? Van oh, Wim Sonneveld. Wim Sonneveld, staat oh, Wim er Wim Sonneveld heeft er 450 keer My verleden gespeeld. Hmm. En ook uh, zijn eigen shows. Hè? Nog ja. met Willem Nijholt, Corrie van Goorp. Ja, ja ik vind Wim Sonneveld hoort hij zeker bij bij die Eredivisie. Maar die staat daar nog niet? Nee, wel oh. Toon Hermans, ja. uh, Joep van het Hek, uh, André Buren. van Duin ja. en Jos Brink. Ja. Nou, dan hoort Wim Zonneveld daar zeker bij. Ja. Bert van der Veer, ook aan tafel hier om straks over televisieseizoenen te praten. Heb jij nog een uh, suggestie van iemand die daarbij zou moeten? Nee. nee? <lacht> Richard Groenendijk is misschien iets te vroeg? Nee, dat is iets te vroeg. Nee, maar ja, Wim, als Wim Zonneveld daar inderdaad niet staat... dan kan me bijna niet voorstellen, dat is raar. Dan moet moeten we een actie voor beginnen, lijkt me. Jasper de Jong er ook niet vaak gestaan, hè? Uh, ja, heeft er ook heel vaak gestaan. Ja, ook ja heel vaak. Nou, jongens, we gaan lekker klein. Is is ja, toch iets van vier uur. Betty Nooy staat er wel, nog ja. altijd. Ah, ja, ja. Ja. Annie M. Geesmiet zou dat misschien als musical uh, ja. bedenken aan ja, ja, moeten stellen. Ja. Nog even, het is een beeldenmuseum. die Banning, ja. Ja, daar kan heel veel bij. <laughs> misschien kunnen we een lijst aanleggen op internet of op onze site, afro.nl uh, Als u nog suggesties heeft voor mensen die uh, daar ongetwijfeld uh, uh, een plek moeten krijgen. Die hier nog geen plek hebben, maar wel hier, oh, altijd een bruggetje voor niks. Uh, Miss Molly and me met muziek at the lake. We Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek Muziek From the morning till the end of that day With a football, some cards, guitar and a drink It was better than anything And we'd swim real far to the other side And we'd meet some lovely people I made plans for the night On our way back we played games Was the fastest one to swim was better than anything now we're sitting at our table late at night with memories of what it was like now we're living in a house that's really nice with the remains of another life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 Willy en Marlijn uh, uh, Weerdenburg en. Uh, uh, nee, Marlijn is een Helge Slikker. Die komen nu even naar, uh, naar de tafel toe. Uh, om uh, iets meer te vertellen over de muziek die ze maken. Leuk is, uh, Helge, dat jullie. Uh, jij jij zat altijd bij Storybox. Klopt. Klopt kan ik kan me herinneren dat je ook nog eens in Opium bent geweest. Maar Klopt. Best, bestaat die bent helemaal niet meer? Of? Die bestaat zeker nog. We zijn nu aan een nieuwe plaat aan het werken. Aha. En uh, nu is er de tijd weer voor. Dus, uh, dus... Maar goed. Dus Mar Mar Marlijn is een beetje een pauzenummer hier? Uh... Nee, helemaal niet, want wij werken ook echt snoeihard. En, en zij, we zijn begonnen wel met Storybox samen. Toen deed zij een ja. feature, een uh, guest appearance, zeg maar. Mijn kerstsingle. Uh, It's Christmas time. Ja, ja. En, maar is, is toen ook de basis gelegd van deze vruchtbare samenwerking? Marlijn? Eigenlijk wel. Mm -hmm. wij, hebben, uh, wij zijn allebei ook acteurs en uh, wij gingen een uh, muziektheatervoorstelling spelen... Uh, over het leven van Marilyn Monroe. En ik speelde Marilyn Monroe. En Helge die schreef daar muziek voor. En uh, wij hadden een auditie. En toen ontmoetten we elkaar. En toen was het meteen raak toen dachten we, dit, die stemmen die klinken best leuk samen. Ja, dat we. klinkt heel goed samen. Ja. moest je ook zingen bij die auditie dus, ik. Ja. Ja, ja. ja. Zingende Marilyn Monroe. Ja. ja. Als muziektheater kan ik me daar iets bij voorstellen. Ja, ja. Het is fijn ja. dat iemand zingt dan. Ja, ja, speelig, ja, ja. Jullie uh, uh, treden veel op in huiskamers. Uh, wat is het aantrekkelijk aan het spelen in de huiskamer? Want dat zie ik wel heel erg bij de mensen op, op, op de bank, of op de lippen. Oh ja, dat, nou, het is zo heerlijk. Dan ga je weer terug naar de basis hoe je een liedje geschreven hebt. Dat, dat begint ook zo op een bank mm -hmm. meestal ergens. Dus dat is heel, heel confronterend en heel leuk. En ook heel erg lachen. Lekker met je de kunt... billen bloot eigenlijk. Ja. Je kan echt niks verbergen. Dus mensen zitten gewoon echt gewoon bij je op schoot. En dan gaat het echt om uh, het overbrengen. Dan moet, je, dan moet je heel goed weten wat je aan het doen bent. Mm -hmm. Dus je ja. wordt heel erg geconfronteerd ja. met... Ja. En, en wat, wat, wat, wat, je wat, wat wil je overbrengen? Met, met, met deze hele kleine, mooie, petitere liedjes? Wij willen heel graag kleine, kleine verhaaltjes eigenlijk maken. En mensen heel even meenemen in, in, in een bepaalde sfeer en een bepaald verhaal. En dat is een heel klein portretje. En dat proberen we zo mooi mogelijk te schilderen eigenlijk, per liedje. Ja, en een mooie reis maken met de mensen. En zo noemen we het ook al het reismuziek wat wij maken. Dus we hopen mensen over de wereld mee te trekken. Ja, een beetje road movie muziek ja. eigenlijk. ja. Wat ja. uh, grappige is, ik zei het al in de inleiding... dat jullie door de samenwerking met Linda, dat jullie de enige... Volgens mij enige, enige het enige tijdschrift met een huisband... dat jullie dus elke maand of elke elke maand, ja, een, een, een nummer schrijven. Je krijgt dan het thema van het nummer van, ja. dat, uh, nummer van de Linda door, en dan maak jij dan een nummer bij. Ja, ik, ik, zag, ik zag het blad ooit in de winkel liggen, en toen dacht ik, jeetje, ik, ik schrijf veel theatermuziek en film. Ja. Toen dacht ik, nou, wat is het wat dit zo leuk om thema te schrijven? We gaan de Linda gaan we contacteren, en toen was de no-time was het eigenlijk beklonken, en sindsdien schrijven wij nu. Uh, Hoeveel hebben we 15 keer gedaan nu ongeveer? Ja, volgens mij ja. 15 keer al. Dat, dat is een beetje zoals de moderne uh, kunstenaar dus uh, zelfs zijn werk moet uh, wij organiseren. Zijn, uh, los van dat wij muzikant zijn, zijn wij echt uh, ondernemers. Ja. Dat vinden wij ook heel leuk. Ook geen subsidie of wat dan ook? Nee, wij nee. doen alles, uh, alles Geheel zelf. Geheel self-supporting? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, ja, Richard? Ja, dat vind ik altijd goed. Ja. Ja. Ik heb het ook altijd gedaan. En, uh, in het begin uh, met horeca werk en uh, leningen bij mijn ouders, maar ik heb nog nooit erg. Jij ook, ja. Ik, ook, ja. ik ook heb echt nog, nog, nog nooit ergens. Uh, ik speel natuurlijk wel ergens gesubsidieerde theaters met mijn voorstelling. Uh -huh. Maar uh, nee, ik heb het ook altijd zelf gedaan. Ik denk namelijk dat in de, op de lange termijn, dat als je talent hebt, dat het boven komt drijven en dat je. Het zou wel voor startersubsidies zijn. Dat je ja. eerst mag proberen, maar niet uh, tot in lengte te dagen. Als nee, nee. dus op een gegeven moment blijkt geen publiek voor je te zijn... dan, dan moet je ja. iets anders gaan doen. Dan, ja. Ja, dan word je meteen ja. met je neus gewoon ja. op de feiten ja. gedrukt. Kijk, u er ook ja. zo tegenaan? Ik, ja. Ik heb nooit subsidie gekregen. Nee, nee. hij gewoon ondernemer. Ja. Maar, maar zelfs bij uh, echt grote culturele uh, producties... He, die eigenlijk in het muziektheater hadden moeten staan... He, zoals het Marinsky-Kirov-ballet met 250 personen. Ja. Het Bolshoi-ballet... Met 250 personen, met een eigen orkest. Wat het muziektheater nooit heeft aangedurfd. Terwijl ze miljoenen subsidies hebben. hebben wij in carré gebracht. met groot succes zonder ja. subsidie. Ja, ja, ja. Wij zijn uh, echte pure ondernemers. Ja, ja. Waar, waar, waar leidt deze ondernemersgeest. Uh, uh, het duo uh, Miss Molly en me uh, verder toe? Maken jullie nu ook nog een muziektheater of niet? Uh, nou, dat is een hele goede. Uh, Maak de boog. De boog naar Australië? Mm -hmm. ja. Of ik naar -tour die we gaan doen. Oh, naar nee, een theatertour okay, die maar... we gaan doen. Sorry, oh ja, okay. het zijn dat is een ja. Ja. ja. Sorry, we gaan niet naar Australië. Dat was ook nog geheim. Maar dit is radio, hè? Oh, mijn Shit. god. <laughs> Excuses. Uh, ik maak de boog naar onze theatershow. Die uh, vanaf uh, november te zien is in de Nederlandse theaters. En uh, november en december 35 uh, voorstellingen. Kleine zaalproductie. En uh, ja, daar hebben we heel veel zin in. Ja, okay. We gaan een de en, en Wanneer gaan jullie naar Australië? In februari. In februari. En straks nog één nummer hier in Amsterdam. Ja, zeker. Fijn, yes. dank jullie wel. En die cd die hebben we hier op tafel liggen met de noemde titel nog even. Rewind and Say Hello Miss Molly and Me. U luistert naar Opium met Afro op Radio 1. Uh, ze kwamen er allemaal. De uh, Captains of Industry, beurshandelaren, Amsterdamse maffia... en de BN'ers, bekende Nederlanders. Tenminste, er uh, wordt van gezegd dat ze er kwamen in de Amsterdamse nachtclub Jap Jum... Henk van der Meijden als producent die uh, laat de tijden van het luxueuze bordeel aan de single herleven. Ja, weet ik toevallig dat het dat is. Uh, the Girls, The Glamour, The Gangsters, die herleven met de musical. Jabjum, Jum, het circus van de nacht met uh, Richard Groenendijk als uh, spreekstalmeester. En Henk en Richard die zijn allebei hier. Um, er werd ook altijd, uh, Henk van der Meijden, er werd altijd gezegd... er werd heel veel zaken gedaan in Jab jum, Jap -Jum, Jap -Jum. Is dat, Was dat ook zo? Uh, ja, Theo Heuf zei bijvoorbeeld... De, deur, uh, de eigenaar, he, was dat? Ja, Theo Heuf, de eigenaar, de oprichter. Hij zegt, ja, er werden er natuurlijk uh, mensen ingepalmd... Hè, zodat de prijs nog omhoog ging, vers ja. champagne. En ja, dan werd er de bouwfraude, dacht hij, dat daar ja, besproken ja. is. Ja. En dat soort zaken allemaal, ja. ja. Het was natuurlijk uh, niet alleen maar... Het, het Deel, maar beneden was een, eigenlijk een soort nachtclub. Hmm. Ja, en daar werden mensen ingepakt. En ook hè, buitenlandse relaties. Die, die ja. werden er naartoe gebracht. En... Heeft u er zelf ook wel ooit wel eens een relaties mee naartoe genomen? Of uh, nee, nee, ik heb er ook nooit een relatie gehad. Maar, maar, <laughs> ook, niet, ook niet met de artiesten, Henk? Maar... Uh, ja, ik ben er wel, ja, wel geweest. Ik wel ben wel. geweest nou, toen, met wie? Toen het barretje Hilton, <laughs> uh, toen, nee, maar toen het barretje Hilton dichtging, dat er te veel onderwereld kwam, verplaatste zich dat naar de Jab Jum. Ik, maar dus, inclusief de, de onderwereld. Die kwam, die uh, ja, ook. ja, maar ook artiesten, artiesten kwamen daar. Rijk, Rijk, de Gooier kwam daar. Ja. Nee, die vrijdag is er ook een keer geweest. Ja. Ja. Die staat nu in de cast van de, de ja, ja, dus die ja, weet ja, ze uit ja, nieuwsgierigheid, maar ook voor de sfeer. Het was echt een, een prachtige, ja, kitsch, maar schitterende inrichting en ambiance. Ja. Goede muziek. Dus ja, ja. Ja. En uh, Richard, jij, wist jij van het bestaan van... Uh, Jawel, je... ik wist natuurlijk wel wat Jap Jum was. Maar het is natuurlijk wel een beetje van voor mijn tijd. En daarnaast, uh, ik had, ben niet van zaken doen en ook niet van de dames. Dus dat is natuurlijk wel een... Uh, een kleine giveaway om daar niet heen te gaan. Maar uh, nou, ik ben wel altijd erg voor dat soort dingen. Want ik bedoel, als ik uh, bijvoorbeeld in Bangkok of in New York... of Ik vind het al wel leuk om nachtclubachtige Die sfeer. Uh, donkere sferen ja. op te zoeken. Uh, de Wallen is natuurlijk iets heel anders, maar daar ben ik wel vaak geweest. Zelfs ook wel eens naar binnen. En, uh, dus, dus ik vind het wel interessant, ja. ja, ja. ja. Maar het is ook niet, juist niet... De spanning, de erotiek. De... Ja, maar op een, op een chique manier. Ja. Want dat wilde, de heuft, wilde dat heel graag aan het single... dat het netjes was, toch? Maar ja, het ja toch maar, een maar mux, klemmeren... Ja. Seks was een bijzaak. Je ging ook altijd ja. hele dure champagne drinken op de kamer met het meisje. Ah. En hoe duurder de champagne, hoe langer je op de kamer ging drinken. Ja. En, ja. Het, en gewoon, het leuke was ja. dat al die champagnes, de zilveren, de gouden, ja, de diamanten... Hetzelfde gewoon. Die, het was gewoon hetzelfde spul... Ja. Gal en gal dat is wat Theo zegt. Maar daar sprak de waardering voor het meisje uit. De zilveren ja, ja, ja. werd bijna nooit besteld. Al die mannen wilden natuurlijk het ja. allerduurste... Ja, geen het meeste geld het hoeft, uitgeven dat voor het dat meisje. Nee, ja. nee, nee. Heeft, heeft u nou de, de wereld van beneden of de wereld van boven juist willen creëren? Combinaties, combinaties. Een combinatie is Een totaal geheel, begrijp je? De, de, het voorspel begint eigenlijk beneden al natuurlijk. Ja. Het flirten, de, de contacten. Ja. Ja. En natuurlijk de, de barkeepers die de centrale rol speelden ja, u, uh, beneden. U, u wijst meteen naar uh, Richard, want jij bent die barkeeper. je bent Johnny die achter de bar staat. De homo ja. achter de bar, want dat moest altijd een homo zijn. Ja, we moest altijd een homo achter de bar. Maar dat was geen bedreiging voor de klanten en niet voor de dames. Dat was natuurlijk een, de grote vriend van de dames. Mm -hmm. En het speelt zich allemaal af in mijn hoofd. Dus ik ga jaren later terug naar de single. Ik heb nog steeds een sleutel bewaard. Ik ga naar binnen en in mijn hoofd heb ik het wat mooier gemaakt... en geromantiseerder, denk ik. En als er bijvoorbeeld narigheid was... dan, dan, dan zing ik ook letterlijk, doe dat net alsof het circus is... dus dan leuk ik het op. Maar bijvoorbeeld ook de seks... Word, uh, omdat we toch willen dat het een voorstelling is voor het hele gezin, wat het absoluut is, want ik zie ook kinderen in de zaal, gisteren nog op rij 1, uh, seks wordt uitgebeeld door uh, prachtige Russische strapaten acten uh, in de nok van Carré, ja. zodat de kinderen kunnen denken, zo dat is knap, en de ouders zo dat is geil, Weet je, dus het is we bedienen ja, maar is, het echt maar het hele gezin. Ja, maar goed, is, is circus geil om, om jouw woorden te gebruiken? Nou, nou, is, nou, ja, ja, ja daar ja, sta ik wel achter. Ja? Maar ik ja. moet dan sensueel, het sens zijn sensuele acts. <laughs> ja. Circus is, is niet meer alleen de prestatie. Het is, het is ook de choreografie, de muziek. Ja, ja. En circus, ja, het is heel sensueel. De, ja. de, de, de, de, de kranten schrijven adembenemende schoonheid. Maar het is een metafoor voor de ja, seks. Ja, de kranten schrijven nog andere dingen. Misschien komen we daar nog over te spreken. Maar ik, ik, vond het, ik heb de voorstelling in, eerste in de eerste try-out gezien... en later deze week de première. Ik vond het vrij ver gezocht om de seks te laten verbeelden... door circusacts. En maar ja. niks zo moeilijk als seks op het podium. Nee, is, en niks zo plat als natuurlijk. seks op het podium. Oh, maar het publiek vindt het prachtig. En in, in de kritiek wordt het allemaal bejubeld. Dus wie zijn wij? Ja, wie zijn wij? We ja. maken natuurlijk theater. En als je, als je of tenminste hij, zij maken theater. Ja, ik ben heel dienstbaar in deze... Maar uh, als je seks op een podium wil zien, dan moet je naar de. Ja, waar heb je dat hier? De Bananenbar is dat nog? Of, ja. uh... Nee, we wilden er geen <laughs> dat, dat... wat zien ik van maken. Nee, dat ik. We ja, het, maar... Sophisticated sexy. Ja, ja. Oh, ja. Was, er, was er dan niets in de kritiek? Want ik heb er aardig wat gelezen. Ja. Waarvan je denkt van laten we toch nog even dat stukje eruit halen. of dat stukje verplaatsen. Of, nee. want, wat, wat ik een beetje. Ja, wij al... zijn er wel als acteurs. Hebben wij, zie ik wel dingen in die kritieken dat ik wat? denk van oh ja. Dat snap ik. Nou, dat, dat, je, dat je een duidelijke keus moet maken. dat het hier en nou daar wat ondeugender kan. We hebben natuurlijk een hele korte tijd. En dus en ik ben wel iemand die altijd... Maar goed, dat is omdat ik cabaretier blijf, blijft blijf werken. Het is uh -huh. niet dat ik nu denk van... Oh, dit was de première en daar gaan we lekker in hangen. Ja, ja, ja, nee, elke ja. avond, ik speel veel met Anik Boer samen... Zitten we in de kleedkamer, de openingsscène... Nog een keer doornemen, nog een keer. En ja. als we hem nu eens op ondeugend gooien... meter naar voren, uh, iets meer uh, brutaler. Weet je, dat, En heb je ja. wat op de vrijheid van de producent die naast je zit? Nou, ik krijg wel eens een standje ja, als ja. ik te ver ga met een grap. Maar, nee, nee, ja? nee, maar Richard is niet <laughs> alleen de, de, de, de cabaretier. Hij is ook een theatermaker. Hij maakt ook zijn eigen programma's, zoals alle dagen, geweldig. Mm -hmm. ja. Dus we zijn hartstikke blij dat hij en Annick goed meedenken. Ja, en is het ook zo dat u... Ik, er stijgt in oh, komt hier een ballonbolletje ja, bij. Er is is, ja, ja. ja. Ja. Maar zijn er ook bepaalde elementen waar jullie, als je dat dan leest... denken van, nou, misschien moeten we dat er helemaal uitgooien alsnog? Of is dat nee. er, is, kan dat niet meer meneer van de meiden? Nee, maar ik vind dat niet nodig. Ik bedoel, jij hebt de voorstelling gezien. Het eerste try-out eigenlijk. Hè? Ja, ik de, de première. Ja, ja, de première. Nee, maar als je, de première, dat is het ergste publiek wat er is. Dat is net een kerkhof. Echt, Toon ze ah, ah. altijd. Premières, ik kan er niet meer tegen, zei hij. Want de helft van mijn lach is weg. Ah, het zijn ja. allemaal he, veel BN'ers, klemmers, veel theater, mensen zelf. Ja. Nou ja, uh, vraagt de ene bakker wat hij van de andere bakker vindt. Nou ja, dat hij zal nooit zeggen, zijn brood is beter. Dus die zitten al van, nou, het zal wel niks zijn. Begrijp je, zo gaan ze al zitten. Maar als jij. Na een première, normaal betaald publiek, dan hebben we geen applaus. Ja, maar moet heel ja. Dan hebben we gejuich in de ja, zaal. Ja, nou, ik moet wel heel Echt? eerlijk zeggen, ik, ja. ik ben wat kritischer op de, uh, uh, op de recensies. Maar uh, het, het verschil tussen bijvoorbeeld die conferenties die ik na de pauze doe... zittend op het podium met de première en de dag daarna, dat is... Niet normaal. Hmm. Ja, dat, dat zeg ik echt niet Langer als, ook, uh, Langer, uh, rustiger en uh, uh, minder angstig en zo gul vanuit Carré die lach. Uh, en dat zeg ik echt niet als verkooppraatje, want ik zie heus wel ook met mijn eigen producties... wat er aan een productie kan veranderen. Maar dat is niet normaal. Daarom kies ik er altijd voor. En ik had het daar gisteren met, uh, met Monique over zijn vrouw. Als ik een première heb, dat is overigens altijd in het oude luxe in Rotterdam... heb ik 150 genodigden. En 850 verkochte kaarten. Ja. Want ik heb helemaal geen zin in al die bobo's. Maar ja, dat... ja maar in Engeland. In Engeland. Maar, maar even even ja. terug naar de premier. Ja, ja. Waarom ja. kiest u dan? Uh, dan uh, hier zit een ervaren theater. Ja, hij zit ja, ja. nee, nee, nee, al ik, 100 ik wil, jaar in ik het vak. Hij moet ook wel. Nee, ja, maar ik heb een ander idee voor de toekomst. Ik doe niet meer de premières okay. met pers en glamour. Dat doen ze ook in Engeland, he, Lloyd Webber al lang. Er is een première, zeg maar, met het normaal betaald publiek. Ja. Geen BNS, geen glamour, niks. Alleen de pers... En de volgende dag is de klemmerpremière. Dat geeft de critici ook de tijd om rustig aan hun kritiek te schrijven. En dat ga ik voortaan doen. Maar Wim Kan bijvoorbeeld, die heeft één keer hem première gegeven. Nooit meer. hij zij tegen Brouw van Lien. Als jij weer zo'n première, dan gooi ik het bijltje erbij neer. Hij zegt, dat is niet mijn publiek. Het is niet het publiek. Dat is een soort jury die heel afwachtend zit te kijken... met het idee van, wat zal het worden? Maar Goed, over het algemeen, uh, ondanks de, de, de kritieken die vrij... Uh, nou, dat wil ik niet zeggen. Nee, dat mag ik nee? dat even weer ja, ja, ja. spreken. Maar goed, want duizend, u heeft he? ook goede, goede ja, nee, kritiek ik ik gelezen. nee, ik heb acht goede kritieken Geef, en twee twee kritieken. Geef eens twee citaten. Voor ja? de posters. Even twee goede <laughs> citaten voor de posters. Nee, nou, ik heb er acht. Nee, doe nee, uh, maar twee. Ook, ook, ik, ik noem maar wat. Uh, Oogentekort bij Japjum, uh, de Telegraaf. Japjum is een groot spektakel, genoeg vertier. En dat is het bijzondere. Het is musical, show, circus en cabaret. En ja. cabaret. Ja. Nee. Huh? En daar zorgt dan Richard Goedendijk ja, ja. voor. Dat is mooi. Je krijgt ja. ruimte. entertainment. Ik heb hier ja. allemaal vergeten. We zetten ze allemaal op de site. <laughs> op site. Open je ja, Dan mag ik dan nog wat zeggen. Ja, heel kort. De, ja, he, ja, gaan we weg? We hebben toch een uur hier. Nee. Maar ik bedoel, oh, uh, nee, ik, gaan wil, gaan. ik wil graag even <laughs> zeggen dat kritieken niet meer zo belangrijk zijn Kijk. als vroeger. Ik bedoel, ik ben zelf van de krant, de ja. journalisten, de papieren krant. Voor mij en ook internationaal is veel belang, zijn veel belangrijker de digitale media: de ja, twitters, in, in de sites. Want dat zijn de stemmen van het publiek. Okay. Goed, daar, daar en die zijn mee. juichend. Nou wat ook een beetje gek. Allemaal. Je moet door hè, met je uitzending geloof ik. Ja laat maar gaan. Ja, dan, maar, maar bemoei je, je straks vooral met alle andere onderwerpen. Ja, Bert van der Veer bijvoorbeeld. Verkeersinformatie. Ik geef de files al door hoor. Wat laat, laat ik even zijn. zeggen dat Jap zekers van de Nacht met onder andere uh, ja. Aniek Boer, Nelly Freida en Richard Goedendijk en Bas Muis. Tot, uh, tot en met morgen in Carré. Ja. Morgenmiddag een ja. matinee. hebben we. Morgenmiddag een Volgende ja. week in Veenendaal. Al van de Rijn. Toenee loopt tot en met eind februari. Al van de Rijn, maar, maar ook Horen. Horen ook. Oké, okay. dat is ook in de buurt. En Almelo. In de Ponex Heel ja. mooi. Veel, maar Horen deze maand. Veel, veel plezier. Hier. Dit is Opium. Het, uh, het Gouden Kalf, iets heel anders, we gaan het over film hebben. Mogen jullie je ook mee bemoeien als je wil. is al 30 jaar de filmprijs van Nederland. Bijna alle grote acteurs en actrices hebben hem gewonnen. Nou ja, en we kunnen al die namen wel noemen. Maar welke Gouden Kalf-winnaar is nou de allerbeste? Dat willen wij van Opium graag van u weten. Daarom riepen we u op om te stemmen via opium.avo.nl. En we vragen het ook allerlei mensen uit het, uh, uit het veld. Uh, acteurs gevraagd, uh, regisseurs. Maar we, deze week bij de mensen die een film... Kunnen laten maken. Een beetje zoals een theaterproducent, Enk van de Meiden. Producenten dus. Mijn naam is Bernie Bos en ik ben. Uh... Filmproducent. Nou, ik heet Matthijs van Heiningen en ik ben filmproducent. Nou, laten we eens beginnen met de beste acteur. Wie steekt er volgens deze twee kenners met kop en schouders... boven uh, andere kalfcollega's uit? Eerst de mening van Minoes en Abeltje-producent Bernie Bos. Ik heb een paar favorieten. Rijk de Gooier is voor mij een uh, hele, hele favoriete acteur, zeg maar. Ook in kinderfilm, maar de lieve kras in tafelblad... heeft hij een hele mooie rol gespeeld. En uh, Jan de Klaer, uh, en wie ik nou het allerbeste vind... Ik denk eigenlijk Jan de Klaire, geen karakter. Hij heeft een rol daar waar hij weinig praat. Hij is zo aanwezig, hij is zo dwingend. Hij is zo, niet Jan de Klaire, maar zo de rol die hij is. En dat vind ik het knappe, dat vind ik trouwens ook knap van Rijk de Gooier. Die we zo kennen als Rijk de Gooier en als hij acteert, dan vergeten we dat. En dat is het knappe van een acteur. Nou, weet je wat, ik doe toch Rijk de Gooier. Ik, wil, ik hou het toch in Nederland. Ja, ik wil toch eigenlijk liever rijk, ja. Ik vond de uitspringen in die 30 jaar uh, Tycho Gernand. Van god los. Het is een beetje met het acting wat hij doet... maar ik vind het altijd zo overtuigend, zo doorleefd, zo goed... zo uh, ja, beangstigend zoals hij dat neerzet. Zo bij de strot grijpen dat ik die als beste acteur zou willen noemen. Matthijs van Heidingen was dat, die onder andere Siska de Rat... en Hoop van Zegen produceerde. Hoe zit dat met de beste actrice dan? Tot nu toe heeft Carice van Houten voor haar rol in Minoes... de meeste stemmen van de experts gekregen. Wat denkt Bernie Bos? Ik, ja, als actrice moet ik toch Carice noemen. Iedereen zal die wel noemen, maar ik vind Carice zo ongelooflijk goed. Ook in de eerste film die wij met haar maakten in Minoes... Uh, waarin ze toch een mens en een poesachtig gewezen moet spelen. En niemand twijfelt eraan dat dat zo is. Dus, uh, nou, dat vind ik razend knap. Nou, daar had ik uh, uiteraard uh, Willeke van Amelrooy voor. En dan met name in uh, Antonia. Zij heeft echt die film gemaakt. Zij heeft ook gezorgd, dat die film een, een, een Oscar kreeg. En dat was voor mij eigenlijk uh, bijzonder naar frant, omdat ik... Ik ben jaren met Marleen bezig geweest. Ik heb drie films van Marleen Goris geproduceerd. Ik ben jaren bezig geweest om die film van de grond te krijgen. Het is mij niet gelukt, omdat we de juiste actrice niet hadden. Kijk, als je tien jaar bezig bent, op een gegeven moment groeit iemand in de rol. Die wordt dan oud genoeg om die rol te spelen. En dat was typisch het geval bij... Uh... Met welkom bij, uh, bij Antonia. Willeke van Amorrooy en weer Caries van Houten dus genoemd. Zal het, uh, zal het zij bij de stemming van het publiek ook zo goed doen? Dat weten we eind september. Dan de beste, beste film. Spoorloos en Zusje waren het populairst bij de recensenten en de regisseurs. Wat, denk, uh, wat denken die twee producenten? We beginnen met Bernie Bos. Ik vind karakter eigenlijk een hele goede film. En waarom? Omdat dat de... Uh, het is heel pompeus en het is heel groot en heel... En heel... Maar het is, het is voor mij zo heel erg film en zo heel erg... Uh... Ik vond het indrukwekkend en ik vind het jammer... dat Mike van Diem niet veel meer films heeft uh, gemaakt. En, uh, ik weet niet hoe dat komt. Het is de combinatie van, denk ik, met je eerste film... zo succesvol zijn en Oscar winnen. Ja, hoe kom je daar overheen? Dat is heel lastig. Als je als, je als hardloper meteen een wereldrecord loopt... Dan dan kan je alleen nog maar slechter lopen. Ja, er is toch wel één film die er echt uh, bovenuit steekt in die 30 jaar... en dat is Karakter uh, van Mike van Diem. magistrale film, maar ja, dat is natuurlijk ook zo raar... dat uh, Mike van Diem heeft dan één film gemaakt en daarna nooit meer. Dat is verschrikkelijk, dat is echt... Uh, toch een soort van kiss of death. Dat hebben mensen ook wel eens als een gouden kalf weer, een acteur of zo... en opeens denkt iedereen, oh, ze zijn te duur en te moeilijk en te dit en dat. Maar goed... Karakter dus. Ja, Maak van, Driem, die maakt, Maak van Diemen die maakt tegenwoordig vooral reclames. Uh, Matthijs van Heiningen is zelf jurylid geweest voor de Gouden Koffer En hij kan ons uh, wat inside information geven over het kiesproces. Volgens hem zijn de winnaars van de Nederlandse filmprijzen altijd een compromis. Absoluut, altijd. Altijd. Ja. Het is altijd een compromis. Dus je hebt zoveel verschillende karakters in zo'n jury zitten die allemaal wat anders vinden. En, en zeker als een Nederlander in de jury gaat zitten, dan word je heel principieel, word je heel rechtlijnig, heel uh, calvinistisch, word je dan opeens. Dat is natuurlijk een land van compromissen, polderen, verschrikkelijk. Ja, en dat is dan het democratische systeem. Nou ja, film is niet democratisch. Goed, dat waren twee uh, producenten. Dan uh, straks na het journaal van half vier... de culturele tips van Henk van der Meijden en Richard Groenendijk... Bert van der Veer en uh, Joke van Leeuwen die inmiddels is aangeschoven. Eerst even het uh, journaal met Gert Luc. Radio 1, het NOS-journaal. Een stem op het politieke midden heeft geen zin... Nederland moet kiezen tussen links of rechts. Dat heeft SP-leider Roemer gezegd op campagne in Brabant. Hij zei verder dat hij de VVD... na de verkiezingen niet aan de meerderheid zal helpen. Roemer wil een meerderheid vormen met GroenLinks en de PvdA. Eerder zei VVD-leider Rutte... dat de VVD links niet aan de meerderheid zal helpen. Prins Willem-Alexander heeft een krans gelegd... bij het Indiëmonument in Roermond. Daar worden de militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelde... in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea... Bij gevechten in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea kwamen ongeveer 6200 Nederlandse militairen om het leven. Het is de 25ste keer dat de Nationale India-herdenking in Romond wordt gehouden. Na 15 15 bij Rotterdam is weer helemaal open. Vanochtend gebeurde er kort na elkaar twee ongelukken. De weg werd afgezet. Automobilisten hadden volgens de ANWB niet veel last van de afzetting. Verkeer kon omrijden via de A16 over de Van Brinhootbrug. En dit zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie files op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel om 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Knoop het Hooipolder 2 kilometer. En op de N325 de rondweg van Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is Opium. Uit. De kroon aan het Rembrandtplein. Richard Groenendijk zit hier nog aan tafel. Henk van der Meijden. jullie moeten zo weer naar Carré voor Japjum Het Circus van de Nacht. Ja. Uh, heb jij een, een tip, culturele tip? Iets gelezen, gezien, gehoord? Voor het volgende Richard? seizoen? Voor het seizoen. Nu, nu te zien of te horen? Uh, ik weet niet wanneer ze gaat spelen. Maar ik ben heel benieuwd naar die kleine bonbonnière tour van Brigitte Kaandorp. Dat gaat binnenkort, uh, Dat gaat binnenkort, gebeuren, binnenkort ja. gebeuren. Henk van der Meijden. Ja, hij zit naast me. Ik heb uh, ja. het programma gezien alle dagen. Ja, nee, was het was vanaf voor maart ons was ook een hem. overweging om hem te vragen voor deze rol. En gelukkig gaat hij dat in maart weer spelen. En ja, het parool schreef ook over hem. Ja, de moderne Toon Hermans. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had nooit geduld voor dat soort voorstellen. Ja. Maar het was... Een en al lachen. Altijd een luxe theater. Dat... Ja, ja, het Ik alleen één man op het podium in een lampie. En ik zie hem ook nog een keer <laughs> alleen in staan. Goed, ja. Richard Goedendijk. Terecht, Dit is een mooie voorstelling. zeker. Uh, Joko van Leeuwen, net van de manuscript aangekomen. Ja. Druk ja. geweest met het schrijven van het boek. Uh, iets gelezen, gezien, gehoord de laatste tijd? Ja, wat? Iets wat ik al eens meegemaakt en dat weer komt. Het Biesfestival in Dordrecht. Tussen 6 en 9 september. In de Biesbos, locatie theater. Heel verrassend, je gaat er lopend of met een bootje heen. Ja, prachtige natuur, verrassend theater, kunt er eten en drinken. Dat is mijn tip. En verdwalen, je kon ontzettend verdwalen toch in de biesbos. Uh, daarvoor wordt gezorgd dat je in kleine groepen niet verdwaalt. <tie> oh, we zijn joker van Leeuwen kwijt, waar is ze? Biesbos. Ja, behalve de televisie, Bert van, van der Veer, heb je nog een, een tip? Nou, ik was vorige week op de uitmarkt, uh, wist ik door te dringen tot uh, de Lamar... waar de Hazes Marathon stond. En ik had nou niet gedacht dat ik me nou per se ging verheugen op een Hazes musical. Maar die jongen die dat doet, die is zo ongelooflijk. Ja, dat is sprekend, dat is, nou, nou ja, niet eens Martijn, eens, misschien uh, niet eens sprekend, Richard, maar, maar hij, hij gaat er staan en, en hij is hazen Hij is op, het acteur, ja. Wel. Hij is geweldig. En dat was, uh, ja, dat was een hele leuke ervaring. Dus ik heb zin in, de, in november gaat het lopen, geloof ik. Ik heb zin om daarheen te gaan. Martijn Fischer, die, Martijn twartet, Fischer ja. Dankjewel. die rol. Met dank aan de snelle redactie die het even voor me opzoekt. En een koptelefoon. <laughs> en een koptelefoon. Goed, uh, uh, uh, dank. We gaan uh, naar de televisierecensie.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 De recensie. Ja, de recensie. En zo geestig dat met Top. veel seks? Deze week ja, televisie. De de de ja, zie je het de recentie, kan er niks aan doen. <laughs> ja, dus, dus er wordt van je verwacht dat je een oordeel hebt. Oh, hey. <laughs> maar goed, laten we beginnen met een soort inleidende tekst. De afgelopen weken waren er al, al wat nieuwe tv-programma's te zien, zoals uh, Dr. Teeners, ja. Sterren Springen, Golden Girls, uh, Strictly uh, Come Dancing met de Afro, werd ik ook nog toevallig uh, begonnen. Maar vanaf volgende week gaat het nieuwe seizoen echt van start. Uh, Bert, het le leek ons de, ho de hoogste tijd om jou te vragen. Uh, om eens even te kijken wat we kunnen verwachten. Eerst even: was het een goede zomer? Ja. Nou, het was een geweldige zomer voor de sportliefhebbers laten we wel wezen. Ja. En, uh, en voor de concurrentiestrijd tussen de late-night sportprogramma's. Dat is mm. natuurlijk ook ontzettend interessant, waar het EK uh, RTL heeft gewonnen... en daarna de NOS weer terugpakte. Uh, en op het ogenblik zie je, zie je dat eigenlijk doorgetrokken... met de late-night programma's die over de verkiezingen gaan. Waarbij uh, RTL vind ik het en uh, Lentje gespeeld van al die sportprogramma's... want het lijkt er echt op alsof ja, je ja. naar een voetbalprogramma uh, ja. zit te kijken. Het uh, er heel erg in slaagt, vind ik, om... Uh, ...een woordje mee te spreken. B beter dan uh, het, uh, het kwartet uh, uh, Knevel van de Ja, naja, Die moeten volgende week losgaan in, in voor de verkiezingen om en om. Uh, ze komen uit Utrecht, dus gelukkig ook een locatie... ...want dat is ook wel een soort van meerwaarde die, vind ik, RTL heeft... Hoor, ...met dat programma dat Rick niemand presenteert... ...dat het gewoon vanaf het plein in Den Haag komt. Dat geeft toch een lekkerder gevoel... ...dan wanneer je weer in zo'n studio zit en niet naar buiten kunt kijken. Hier kunnen wij naar buiten kijken. Wij zien mensen op het Rembrandtplein. Ja, ja. Uh, zomergasten, bijzonder zomergasten. De eerste keer dat een, een Vlaming het uh, presenteert, volgens mij, Jan Leijers. Ja, hij heeft een hoop uh, voor zijn uh, kiezen gekregen, mogen we wel zeggen. En ik... Ja, ik, ik blijf het een ontzettende sympathieke gozer vinden... op de een of andere manier. Maar ik snap ook wel dat het toch misschien een beetje lastig is... om mm. uh, toch voortkomend uit een andere cultuur... ook al ligt die heel dicht bij ons... Ja. iedere keer maar Nederlandse humor... Uh, van Mischa werd hem bijvoorbeeld uh, te begrijpen en op te pakken. Ja. Wat wel een uh, hele mooie, ongemakkelijke televisie oplevert. Ja, ook wel ja. weer. Ja. En dat is ook wel weer mooi. Ja. Overigens over die andere cultuur. Uh, Joko van Leeuwen woont in Antwerpen ja. toch nog steeds? Uh, Jan Leijers, een groot, groot, groot fenomeen daar? Hij is heel bekend daar, ja, ja, maar dat gebeurt vaker, heb ik gezien ook met het Nederlands, of weet heet het Nationaal Dicté, dat er een bekende Vlaming uh, ja. iemand aan hem vroeg, wat doet u voor de kosten? Ja. En, en, en, vaak niet, ja. en, en, en leeft het ja, Het is een beetje een grote vraag, maar leeft het nog het feit dat hij zomergasten in Nederland presenteert? Ja, ja de ja? Vlaamse kranten stonden daar behoorlijk vol van. Volgens mij was ze erg boos de de op de Nederlandse kranten. He? Er was, uh, was. Ja, Kamps heeft iets geschreven ja. daarover. Ja, ja. Kamps. Ja, ja. Er was een primeur. Ook behalve dat de eerste keer een, een Vlaamse presentator. Ook de ja. eerste keer dat halverwege een, een programma was afgebroken. Werd afgebroken. Ja. Even een fragment. Beste mensen, ik kom net van bij Jolande Withuis in haar kleedkamer. Zij vecht nog altijd tegen een migraineaanval die steeds maar erger wordt op dit moment. En het is op dit moment niet mogelijk om ons gesprek voor te zetten. We zoeken daar een oplossing voor ja. tot een... Volgende keer, tot gauw. Ja, en dat is dan vanavond, want het wordt vanavond meen ik, wordt het hervat. Ik weet niet of ze het live doen, ik neem aan van niet. Want ik weet niet ja. of zo laat Tien, op half, Goed twaalf, is voor de migraine. Nee. <laughs> maar misschien zijn ze nu op dit eigenste moment aan het opnemen. Dat zou nou dan wel vanaf zijn, zijn onderhand. Wat zeg je, Richard? zou het dan nou wel vanaf zijn onderhand. Ja, want blijft het blijft zo, dan wordt het, ja. het herfstgasten. Uh, gasten. Twee uur, twee uh, geloof ik. Ja. Twee uur wordt het. Tweeënhalf, geloof ik zelfs. Maar het bewijst maar weer eens hoe geweldig mensen. Ja, een geweldig mens. bewijst hoe spannend het voor de beste gasten. Er wordt ook gezegd, die formule is nu wel eens een beetje klaar. Wat vind Henk van der Meiden ervan? Die zomergasten? Blijft ja, dat interessant? Figuren, dat kan altijd, kan altijd doorgaan. Maar ja, ja. ik geloof wel dat, dat, dat er te weinig fragmenten worden vertoond de laatste tijd. Dat ja. heeft ook met geld te maken, weer, geloof ik. Ja, ja de ja. rechten om. om het iets is op meer een programma dan. Het een goede gesprek. Klagen, klagen over in. zomergasten hoort bij onze cultureel erfgoed. Oh, Goed, gaan we ja, over, het, het, over de televisie sowieso. Altijd uh, leuk om over te praten. Vorige week startte de strijd op de zaterdagavond. Dit schijnt ook altijd heel belangrijk te zijn. Structure condensing dan heb je beat the best, sterren springen. Um, is er een programma wat, wat jou betreft ook uitspringt? Nou, ik, ik geef in, in alle oprechtheid, Hans, toe dat uh, wij toch hoofdzakelijk naar uh, sterren springen uh, op zaterdag hebben gekeken. Wij noemen dat thuis ook sterren sterven op zaterdag. Want. Ze gaan echt bijna dood uh, met elkaar. Springen een zwemmen, toch? Maar, Schoon springen hè? Ja, ja, het is, uh, het is van 3 meter, 5 meter of 9 meter geloof ik. En ja. dan moet je er ook nog een salto, als het even kan een schroef bij Ben je gevraagd Ricette? Daar... Nee, en als al dat, al krijg ik er 20.000 euro voor. Dat zou ik nooit doen, nee, want ik denk dat het dat <laughs> gaat Nee, nou nee, ja, kijk, ach, sowieso uh, denk ik niet dat ik in een zwembroek op tv moet, maar als ik dat lichaam wel zou hebben, zou ik dat nog niet doen. Ja, ik denk dat het te weinig aan mijn carrière zou toevoegen. Dat uh, is ik, ik, denk... ik heb wel even gekeken. Ik vind ik het heel vind... knap dat de eerste sprong die duurde twee seconden van iemand, ik ja. weet niet eens wie het was. Daar hebben ze geloof ik twintig minuten over gedaan ja, voordat dat allemaal ja, ging. Maar ja, dat toch blijf je dan? Ja, nou ja, vanavond gaat uh, gaat Japen. Ja. Ja, wil je je toch even. Uh, dat wil je toch even meemaken. Ja, het, is ook, het is ook een hele legitieme emotie als je televisie kijkt. Dat is gewoon leed maken. Dat hadden we op sterren van. ja. ja. Vanuit Zwembad de Tongelreep in Eindhoven is dit... Dat is toch een seks. Sterren springen op zaterdag. Een spetterende liveshow. Waarin 18 dappere BN'ers niet alleen hoog van de toren blazen... maar ook springen. Hier is uw badmeester van vanavond. Gerard Jolie. Oh, hij heeft dat niet ook uh... ja, bewerkt. Dit ja, ja, ja. Ja, is ook echt uitgezonden, toch? Ja, dit was ja, het begin ja, van het programma. Ja. Twee uur later viel Patty breid. Ja. <laughs> Waar ik overigens wel altijd een enorme fan van ben. Ja, maar die dat toch die ook veel vind... spraakmakende echt... televisie weet te veroorzaakt. en een enorme... Je vindt haar of vreselijk of niet. Ja. Ik heb haar pas leren kennen, want ze was voor een of andere programma bij mij thuis. En ik vind dat wel een bijzondere dame. Ze... Hij blijft inderdaad altijd boven drijven. 1,4 ja. zie je ja. weinig op televisie. Heel authentieke Een ja. Dat een? echt een Echt is kerk. ja, is. Oh. ja en dit ja, ervan ja, ja, ja, gaat ook wat gaat ja. er voor ja. 1,4 miljoen Waar uh, gaat het naartoe met ja, die programma's dat, Straks dat krijgen we spreken dat van de een goede vraag ja tweede ja. de van het dak dan ja, de ja, en dan Twitter Twitter zonder sterren ja. worden op Mars gedumpt dat 1,4 miljoen kijkers zondag voor de trein ja leuk 1,4 miljoen kijkers vorige week maar gaan ze dat vasthouden wordt dat meer wat denk jij SBS heeft dus voor het eerst in lange tijd een avond echt gewonnen en dat is alle reden om een, een slokje te nemen op de maandag daarna. Maar het zijn maar wel vier uitzendingen. En meer ja. is het ook niet. Het is, uh, SBS moet natuurlijk toch uit een dal klauteren. En wat dat betreft, je noemde het ook al bij, bij je inleiding... is eigenlijk het succes van dokter Tines afgelopen woensdagavond. Met uh, Tom Hofman in de hoofdrol. En een beetje memorandum van een dokter voor de wat ouderen onder ons. Kijk, Henk nu ook aan, die herinnert zich... aan. Ja, ja, ja zeker, die Dok Engelse serie. Ja, ja. Brand van de Vlucht in Nederland. Over oh, Brand versie. van de Vlucht, echt ja. geweldig. Was het, ja. uh, dus het is, uh, ja, het is een beetje dokter Deen. Uh, uh, maar dan met wat meer humor, denk ik. Uh, maar ja, dat dat goed bekeken is, dat betekent veel meer voor SBS. Ja, dan ja. dat je vier zaterdagavond achter elkaar... Ja, wel veel van die dokter overigens. Opvallend. Ja, ik begreep ook dat, uh, dat Max niet erg gelukkig was met het feit dat SBS had besloten om ook een plattelandsdokter in te schakelen. Maar ja, het uh, ja. is toch grappig he? dat er een soort behoefte is van de mensen weer ja. naar dat soort kleinschalige ja. ja. leuken. Ik noem dat het ook een drama. Ja. Hoogboer zoekt vrouwgehalte. Ja, ik dat ook. Dat de mensen hebben dan kennelijk toch behoefte aan dat, dat simpele leven zoals dat op het platteland uh, kan zijn. En ja. Ja. Ja. Ja. ja, je gevoel televisie, 50 gevoelens. Savonds ja. om 7 uur gewoon bij je huisarts binnen kan lopen en dan helpt hij je ook nog. Ja, dat Maria Goos, die was ook bezig met de dokterserie. Die heeft de titel veranderd. Want die ja. was een beetje moe van al die ja. dokterdingen. Uh, ja. Wel, wel goed dus. nieuws dat Maria Goos weer met een ja. drama-serie ja. bezig nou, is. Maar die vrouw zou ze natuurlijk überhaupt gewoon zomaar een vrijbrief moeten geven. Over, over subsidie gesproken. Over subsidie gesproken, <laughs> ja. Maar als Maria Goos toch aanbelt, ik heb toch een goed idee. dan laat je die toch gewoon dan een laat serie je binnen. Maken. Ja. ja, laat je er ja. niet in maar het halve gebeuren. Ja. Ja. Ja. Overigens, wel in de toekomst? Want uh, qua bezuinigingen op de omroep, denk jij dat drama, wat dat betreft, dat het uh, nog toekomst heeft? Nou, daar ben ik wel bang voor. We gaan een mooi seizoen tegemoet als het om drama gaat. Er staat aardig wat op het spel. Maar ja, het, het lijkt mij wel een categorie die als een van de eerste gaat sneuvelen. Doodsimpel, Omdat het gewoon de duurste is wat je kunt doen. Ja, ja. En dat zou wel heel erg verdrietig zijn. En wat, wat mij wel zorgen baart. Ik ja. ken u niet. Maar wat ik, ik heb het, het persoonlijk niet. Maar u zit natuurlijk heel erg in die wereld. Wat ik altijd ja, als, als maker. <laughs> nee, maar ik bedoel. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe u daarover denkt. Wat mij altijd heel erg irriteert als theatermaker. Is dat de waan van de dagprogramma's. Zo vaak bestuurd worden door hele jonge meisjes die in een redactie zitten en van hun santé niet afweten. Die niet weten wie Jenny Arion is, die niet weten wie Brigitte Kamer op is. Die. Dus die roeren in een soort zelfde potje gasten. Ik denk, jongens, denk eens creatief. Ongelooflijk, waar ik al aan de lijn heb gehad de afgelopen uh, maanden. Heeft u ervaring met komies? Een godverdomme cabaretier. Het is niet erg dat je mij niet kent, maar doe je werk. En daar sterft het van. In Kun je daar je iets aan doen, Bert? Irritiert mij kapot aan. Hij vraagt nu aan me of ik jonge redactieleden die ook nog meisjes zijn ga sturen. Kom op. Nee, maar dat is natuurlijk ook de bezuiniging. Dat vind ik wel echt een afwijkend. Dat zijn meiden die heel graag bij televisie met mensen willen werken, maar niet echt geïnteresseerd zijn in mensen. Dat heeft ook met de studies te maken. Ik mag regelmatig gastcollege geven aan een universiteit, maar dan leren ze ook dat soort dingen niet. de basisprincipes. Hun geschiedenis. Ja, de geschiedenis. De geschiedenis belangrijk. En interesse, ook vanuit je hart. En interesse in cultuur, misschien ook wel belangrijk. De dames van jouw redactie zitten nu al met de knip. Dat ja, maar zit allemaal te knikken. Alle heren en dames zitten te knikken. Die hebben allemaal veel ervaring, gelukkig. Goed, uh, dankjewel Bert van der Veerhout uh, TV-seizoen uh, voor ons. Uh, de vinger aan de pols en kom een uh, nog regelmatig terug. Wij gaan weer naar de muziek. Miss Molly and Me met It Goes. <middels>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 Miss Molly and Me. Dank jullie wel vanavond te zien op het Wilhelmina huiskamerfestival in Amsterdam. En op 6 september op het Fringe Festival ook hier in Amsterdam. Meer informatie op missmollyandme.com wat doet Joko van Leeuwen allemaal niet? Het lijkt op een quizvraag. Uh, ze is illustrator, schrijft kinderboeken en poëzie, maakt theaterprogramma's, ook ooit nog kamaretten gewonnen, zelfs. Ja. Ja. Uh, in de en, de ja, in de oertijd. In de oertijd. die naam van? Ja. 78. Ja, maar dat weet ik wel uit de geschiedenis ja. van Kamaretten. Ik heb ja. ook mee gedaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Twee op als performer. Haar veelzijdigheid uh, wordt ook nog eens bijzonder gewaardeerd. Prijzenkast die uitpuilt: Gouden Ganzenveer, Theo prijs, gouden zilveren griffels. De Sees Buddingprijs. Uh, en sinds deze week ligt er een uh, roman voor volwassenen in de boekwinkel. Feest van het begin. Uh, net terug van de manuscripten. Aan de andere ja. kant van Amsterdam. Uh, ja. Voorgelezen, interviews en dergelijke? Of... Uh, het was een interview. Mm -hmm. uh, Te midden van alle stands met boeken. Ja. Maar dat vind ik ook wel aardig. Want er komen mensen, als ze horen praten, komen ze toch luisteren. Uh, dat vind ik toch wel prettiger dan zo'n klein zaaltje... waar je toevallig even ja. in komt. Een hele ru rumoerige grote, grote halbouw. Rumoerig, ja. dat is, maar dat, hoort erbij. dat ja. hoort erbij. Ja. Is dat ja. beter dan de, de, de, ook de studiekamer en daar lekker schrijven? Of, uh, uh, nee, allebei ja? is fijn. Daarom vond ik het altijd, vind, ik, en vind ik het altijd prettig om enerzijds... stil in mijn kamer te zitten en te schrijven en te tekenen... en anderzijds voor publiek te staan. Ik vind het nog altijd heel erg leuk om voor het publiek te staan. Ja. Um, het, het, het is een uh, boek wat feest van het begin heet. En feest van het begin is eigenlijk het begin na een revolutie, hè? Zo kun je het zeggen, toch? Het begin van een nieuwe tijd. Nieuwe tijd. Althans, wat men hoopt dat het is, mm. ja... Ja. Het, is, het begint inderdaad, het, de, de het kerntijd is de Franse Revolutie. Ik benoem het allemaal niet zo letterlijk. Maar het is wel zo. 1789, 1792, een beetje die ja, tijd. Overgaand ja. in, in de terreur waarin uh, je ja, je leven daar niet Daar hebben we uh, het dan net niet over. Niet maar iedereen weet dat als het goed is. Ja, ja, ja. Ja. Die, die belangstelling voor, voor geschiedenis, uh, ooit zelf geschiedenis gestudeerd. Ik als heb geschiedenis is. gestudeerd, ja. ja. Maar gaat het al zover terug of is het op een andere manier op uw pad gekomen? Eigenlijk op een andere manier. Ik, uh, ik was weer eens bezig met... Al die vrouwen waar ik mee bezig was toen ik 18 was, en allemaal aan het zoeken was naar vrouwen die niet in de geschiedenisboekjes stonden, maar er wel in moesten staan. Voorbeelden. Uh, Olem de Gouge uh, uh, onder andere, die enorm vooruitstrevend was en eigenlijk door iedereen gekend zou moeten zijn die de Franse Revolutie leert. Ook onder de guillotine trouwens, uh, aan het eind is gekomen. Uh, ik, ik was gaan lezen. En ik was chronieken uit die tijd gaan lezen. Dat is ook het prettige van Frans. Frans uit de 18e eeuw verschilt niet zo van nee. Frans nu. Het is ooit een ja. ooit. Het dus, uh, klein, ooit een kleine kleine en Je ja. moet wennen aan die S die op een F lijkt. Dat is een beetje flitachtig. <laughs> ja. Voor de rest is het allemaal uh, ja. vrij dichtbij. En, ja, en toen ontstond er een verhaal in mijn ho ja, Hoe gaat dat associatief? En dan voel ik... Dan voel ik dit gaat wat worden en dan groeit dat. Ja, zo gaat dat. Ja, het, het is in feite het, het portret van meerdere... ja, noem het buitenstaanders. Want er is iemand die in Frankrijk woont, uh, die komt uit Duitsland. Hij, zei, hij de klaversimboels in later Pianofortes. Ja, Piano ja. Iemand die in de, een, een, een vondeling, vondelingen in een klooster... Ja. Uh, iemand die bij haar familie is weggegaan. Ja. Ze, hebben allemaal een beetje, ze staan allemaal een beetje buiten de maatschappij... maar ze krijgen wel uh, gewild en ongewild veel met die revolutie te maken. Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. Ja, wat, ja. wat, wat maakt die buitenstaanders... Uh, wat, wat bindt ze? Is er iets wat ze bindt? Wat u betreft? Um, in zekere zin. Je, de, um, ik, nou, ik denk buitenstaanders. Ze, ze, ze, ze zitten er uiteindelijk wel in. Mm -hmm. Die man die uit het buitenland komt, nou, geïntegreerder kan je niet worden. Dan dat wat hij ter, voor een, een Parijse beul doet, um, de, de nom werd, die, uh, die wordt eigenlijk tegen Willem Dank, non hoort er ook niet bij... maar vindt dan die vondelingen. Een vondelingen. Iemand die dus geen geschiedenis heeft... niet weet wat haar geschiedenis is. En samen uh, vinden die elkaar in, in, in, uh, in wat ze, waar ze naartoe willen. En, en, uh, die Berthe die leert haar die vondelingen uh, lezen en schrijven. Dus zij opent als het ware die wereld voor die vondelingen. Maar die vondelingen opent op een andere manier... weer een wereld voor Berthe, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja over die... die uh, Ont ontwerper van uh, muziekinstrumenten. Ja, dat moet je niet onthullen... wat hij uiteindelijk voor een beul doet. Hè? Want hij, wordt, hij raakt bevriend met, met, met de ja. beul. De beul blijkt een, ook een hele familiezaak te zijn. Dat iedereen ja. wordt, wordt als beul geboren eigenlijk. Nou ja, dat is inderdaad dat is gebaseerd part, op wat er werkelijk zo was. Die was ook echt een beul. Die Sanson die, die, die werd tegen Willem beul. Hij wilde geneesheer worden. Hij heeft nog in Leiden gestudeerd. Maar hij was eigenlijk verplicht aan zijn familie en aan de natie... om dat beulschap door te geven en daar en dus ook beul te worden. Ja. En er ontstaat een bijzondere vriendschap, wat ook in de werkelijkheid zo geweest het is... Mm -hmm. tussen die uh, een muzikale vriendschap in feite, tussen die pianofortebouwer en die beul. Ja. Ja. Je ja. vond het een mooi boek, naast? Nou. Ik vond het een mooi boek. Waarom vond je het een mooi boek? Ik vond het een mooi boek omdat het, uh, naar mijn gevoel, de, de, ook die, die dreiging... die werd heel goed voelbaar uh, van dat je ontzettend op je mo woorden moest letten. Die Berte die woont in een huis en op een gegeven moment... Uh, dat is huis is van haar familie, maar de rest van de familie is naar het buitenland gevlucht. Want het behoort tot de klasse die gevaar loopt. Uh, uh, en langzaam wordt haar uh, gebied ook steeds kleiner gemaakt door... Een soort benauwende sfeer. Ja, het is een benauwende sfeer. Is dat de, de sfeer die, die u wilde oproepen? Ja, en tegelijkertijd blijven ze geloven in iets van een vernieuwing. Dat was toen zo. Is dat naïef? Dat is, uh, je zou dat naïef kunnen noemen, maar ik denk dat het ook uh, het, het leven voortstuwt als je alleen maar zou denken, het, het wordt toch niks, dan ja, kom je niet verder. Ja, het is wel menselijk verder. natuurlijk. Aha. Dus dat Zolang blijft. hoop blijft, ja. doet het, hoop doet leven. Ja, en in die zin zit dat daar wel in, denk ik. Ja. Ja. Die uh, uh, Sanson, die beul, heeft ja. dus echt bestaan? Ze zijn... Heeft echt bestaan. Ja. Ja. De, de, een vondeling, dat is toch altijd, natuurlijk altijd last om te zeggen... Die, over die echt bestaan, want er zijn geen... Die is gebaseerd, geen... op wat ik gelezen, maar die, is dus, die, bestaan, die, de, die heb ik gecreëerd. Ja. En ook die Bert heb ik gecreëerd creë vanuit wat mogelijk zou kunnen zijn. De pianofortebouwer heeft... Heeft ook bestaan, maar daar is weinig over te vinden. Mm -hmm. Wel dat hij die winkel had en dat hij dat bouwde en zo. Dus ook daar ben ik uh, met mijn verbeelding tegenaan gegaan. En die chanson is voor een groot deel uh, gebaseerd op uh, dingen die uh, hij heeft opgeschreven en die zijn uh, naar buiten zijn gebracht, in boekvorm zijn gebracht door een kleinzoon, de laatste der Beulen familie. Ja. ja, ja, ja. Het is ook heel filmisch geschreven, vond ik. Vooral ook het, dat hoop ik, ja. Vanaf het begin, uh, ja. alsof je met een steadycam, dus een vaste camera, bewegende camera... langs de verschillende scènes en verschillende personages... die later een belangrijke rol gaan spelen in het boek, alsof je daar langs gaat. Ja, ik ben, ik ben natuurlijk tekenaar ook, hè. Dus ja. ik denk heel beeldend, eigenlijk. Ja, ik hoop ook dat dat dan die zin overkomt. Ja, is het ook... Uh, je hebt heel veel boeken geschreven, ook voor kinderen... Uh, ja. Waarom, of laat ik het zo zeggen... zou je zo'n boek ook voor kinderen kunnen schrijven? Anders. Met die dreiging? Ik, uh, nou, nee, anders. Ik, ik, ik schrijf hetzelfde voor kinderen. De, de, het hele proces is hetzelfde. Mm -hmm. Maar hier denk ik vanuit volwassenen. Hier, hier <coughs> gebeuren dingen die ik niet in kinderboeken laat gebeuren. Mm -hmm. Maar... Mijn kinderboeken zijn ook wel weer boeken die door volwassenen gelezen worden. Het gaat die kant wel uit. Als ik kinderboeken schrijf, zit er toch genoeg lagen in dat ook volwassenen dat willen lezen. Die boeken willen lezen. Andersom niet. Wat ik is het, het, het meeste de... werk geweest? De recherche schrijven. Um, uh, ongeveer 50-50, denk ik. En hoe lang al... heeft u research gedaan? Uh, ik, denk, ik denk dat ik een maand of acht bezig ben geweest. Maar ah. al, al lezend ook weer aan het schrijven. Uh, je ja. maakt verbindingen. En ik denk, oh ja, dan wil ik daar weer meer van. Wil ik dat lezen? Dus dat gaat samen. En daarna heb ik echt een periode alleen geschreven en herschreven. En, ja. Ja. en, en ook, uh, want die, die, die, bijvoorbeeld die Vondeling en, en die Bert... die hebben veel met elkaar te maken. Die raken elkaar kwijt. Ja. Heb je dan... Uh, als schrijvend van uh, ook de twijfel van moet ik ze weer bij elkaar brengen of niet? Ja, dat is dan hm. een gedachte die je hebt. Uh, nee, ze moesten dus niet bij elkaar, maar ze moesten wel hopen dat ze bij elkaar kwamen. Dat is veel opener en veel, geeft veel meer ruimte of, ook om te denken over meer dan alleen die twee mensen. Ah. Het zou een beetje te simpel zijn geweest als ze... Hé, hey, uh, opeens uh, aan de rand van de rivier... Hé, hey, daar, hey, daar ben jij! Weer. Nee, nee ja, dat, dat, is, dus, uh, dat gingen we niet doen. Misschien in een kinderboek wel, maar niet... Uh, in niet. een kinderboek uh, wordt het ook vaak... Ik heb een kinderboek geschreven, het verhaal van Bobbel. En de, dat, die, ja, die vond uiteindelijk ook niet degene die ze moest vinden. Daar werd ik wakker <laughs> met, met een laatste pagina. Ik dacht, nee, dat nee. moet die laatste pagina. Er waren wel kinderen boos. Hoor. die zeiden die. Uh, jij bent toch de schrijver? Jij had ja, dat ja, toch ja. goed kunnen maken? Ja, maar niet ja, Nee, sorry, ja. maar het staat ja. zo niet in mijn hoofd. Goed, het feest van het begin is uh, verschenen bij uitgeverij Quirio. Jokko van Leeuwen bedankt. En andere gasten ook bedankt. Opium, nog een half uur na het van vier uur. Opium. Avro.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 Dit is Radio 1.